Pippa is de zus van Kate Middleton. Ze werd beroemd als getuige bij de Koninklijke Bruiloft. Zelf trouwde ze in mei met James Matthews, een rijke bankier. Het weer. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Het komt af tot 3 graden. Overdag trekt de regen weg met soms nog een bui... en soms ook zon, vooral in het zuidoosten. Het wordt 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Morgen, welkom bij Risa. En inderdaad, die stem klinkt klink je bekend in de oren... want het is de originele, de echte, de enige Risa hier op Radio 1 bnn Fara. Wij bedanken hierbij meteen Thijs voor de twee geweldige shows die hij heeft ingevallen. En uh, we hebben erg van hem genoten. Maar uiteindelijk kan er maar eentje de echte Risa zijn. En die staat hier vandaag voor de microfoon met hele toffe gasten. Wat dacht je van een rapper die een filosoof en een dichter tegelijk is? Ja, dan is de vraag eigenlijk, zijn ze dat nou niet dan allemaal. Nou, deze heeft wel een heel bijzonder verhaal, want hij had een hit in Polen zonder dat hij daar zelf eigenlijk erg in had. Dat en nog veel meer hier bij Risa. Maar voor nu. Genoeg praat. Tijd van plaat. Neighborhood people keep my bread. You what I'm calling him slick? Who this? Yeah. Well, who this? Come catch it original finger splitting about big pocket, no friends talking. Who this come catch it original finger splitting about big bucket. No, now with the big pocket rubber with the people bling, picking big pick bill, pull money back, check our wallet and bag and but the book first and a pocket. Now a woman pocket with 20 for lipstick. Now a dreadlock jacket and teeth, I choose to throw in a corner. The I take a slip in, pick in out and bag, she trembling out a white glass basket. Take a tin a bottle and out a white junk yard pocket. Take ten. Fancy was bout 11 teen slip Take a girl go see from under top lip Take up a girl here And left on the clip Take up a boy shoes And left the police strip But girl need it And she do ever feel it Do do it Mr. Smith Tumpaxe ill bandit Regional fingers From down in district That's why Who this come catch it Original fingers slip about big bucket pick back it No proof you okay. Who this come catch it Original finger slip about big bucket. No What is this occupation A big finger With a big pocket type, with a healthy profit, number one in the business, top of the marketing tea milk out coffee, I'm brought the same team of in big pocket school in the district. Got your gear in the class, about 160 tricks and the treats, and how to make it. And if you're glad to hear, tell them in secret, that's why. Who this come, catch it original fingers, which in your big pocket, no, bring target. Who this come, catch it original fingers, With your big pocket, no, saying it up this morning before. I'm trying to pick a chocolate, say go in at the district, a uh, jolly bus draw, don't in at the park, where sick while they drive up, uh, put on some reggae music, he made the money back, jingle him, get frantic, uh, him and in pocket, take coat the wall, the fame, bus, baby, duck, just not him, nothing, you think, just walk down the car, every pocket, frame picker. Uh, They pop the bus and know him feel stylish and then he feel like doing Christmas. Look at him private. He look down better and him he mallow hush like him was a big. They pop a big pocket and then they take off in box and they off in zip. They take off in brief and let the last stick. take off in balls and let the air pan it and let the two chinch it fly. Them might pitch bandit dictionary speaking. They couldn't believe it, that's why. Who this come catch it original fingers? We're talking about big pocket and not briefly talking. Who this come catch it original? Fingers written about big pocket. No, now with the pump pocket, we're rubber with the people in little Build money bag, chicken, wallet, handbag, and, coffee, buffers, and now one pack it up for some make-up kit Now a woman pack it with teeth for lipstick, now one should lock, dock it in teeth Papa chose to crown him his yes, corner, the boy take a slip in the tree, jimbaling out and white glove basket Take a dinner basket, you out to a young girl pack it, let him punty was about to live in teen slip Take up y'all gold teeth from under cap lip, take off a y'all here and left on the clip, take off a boy shoes The police trip, fuck y'all naked And she do ever feel it Do it, do it, Mr. Slick, Tom Pat, he'll Regional fingers from down in your district, that's why Who just come, catch it, Original fingers Regin' and about big pocket, no free Who talking Hold this come, catch it, original regional fingers Regin' you about big fucking. no! You're the Mr. Lover Lover Man, oftewel Shaggy. Vroeger kende je Shaggy eigenlijk alleen maar uit Scooby-Doo... en toen bleek het ook een hele fantastische... Uh, ja, uh, Rasta Raka Raka Moffin werd het in die tijd ook nog wel genoemd. Uh, dancehall artist, wat was het allemaal? Maar vergis je niet, hè, deze man uh, is een van de weinigen... die uh, multi, multi, multi platina's gegaan... in een tijd dat dat ook nog heel moeilijk was. Tegenwoordig is het een stukje makkelijker door al die streams. Maar in die tijd moest je die dingen ook echt... Verkopen. En dat deed hij heel erg goed. En uh, ja, jij kent hem natuurlijk van tracks als Boombastic. Maar op hetzelfde album waarvan Boombastic kwam, staat ook Fingersmith. En dat vond ik zo'n tof nummer. Ik denk, ja, dat moet je ook gewoon eens een keer kennen. Je moet niet alleen maar de heertjes draaien. Je moet ook een beetje wat dieper in die materie gaan. Nou ja, en als je dan toch een beetje dieper in de materie gaat... dan ook nog eventjes die heerlijke track Come Together van de Beatles. Je luistert naar Risa, het programma waar uh, ja, BNF-Vara Academy-leden lekker hun slag slaan. Ze gaan een hele week aan de slag om jou... Uh te tracteren op nieuwe gasten, nieuwe artiesten... en ook op uh, hele toffe items. Maar ja, die moeten dan wel vallen door middel van toverwoorden. Die tovenwoorden die worden tijdens de uitzending... hopelijk uitgesproken door onze gasten. Maar dan moeten we wel een gast hebben. Wat dacht je van Benjamin Froh? Het is een uh, rapper, een filosoof uh, en uh, nog meer een, een Poolse hitschrijver. Mag je zo nu noemen? Um, ja, ja, ik bedoel het ik mag. Ik, ik, ik ga je niet tegenhouden. <laughs> wat was <is> er nou <laughs> precies gebeurd in Polen? Wat er precies is gebeurd is, uh, er was een Poolse radiozender, ja. Chili Zet... Ja. en uh, die uh, hebben mijn liedje The Park opgepakt deze zomer. Ja. En die hebben dat toen de hele zomer door uh, gedraaid. Uh, aan het einde van het jaar uh, maken zij een, een, een cd met hun meest gedraaide favorieten. Een soort van 5-3-8 cd is dat dan? Ja, een ja. soort, soort van uh, hitzone-achtig dingetje. Ja. En uh, daar, daar hebben ze mijn, mijn nummer, The Park, voor, uh, voor uitgekozen. Dus ik kreeg ineens een mailtje van, uh, van Universal Music Polen... die die cd uitgeeft van... hé, uh, hey, uh, mogen we jouw nummer daarop zetten? En het mocht. En ik, ja, ik, ik, ik, ik vond het wel een goed idee. Ja. We gaan heel, heel even een klein stukje van The Park luisteren. <middels> En uh, ging uh, 538 toen ook meteen met je bellen van... Hey, kunnen we niet uh, je trek draaien? Uh, na, na, er, zijn, er, er, er kwam een kleine, een, een hele bescheiden mediastorm... Uh, <lacht> los. Uh, hier los. Uh, ja. op, op, op, op het moment dat uh, de Telegraaf, uh, die, die, die waren er als eerste bij... En die, uh, die kopte toen dat ik een mega-hit had gescoord. Dat was een, uh, een, een, een, een grote overdrijving. Uh, maar toen, uh, toen kwam de rest er ook achteraan. Maar hoe, hoe moeten we het dan zien als het, dat een grote overdrijving is? Um, wat, wat er denk ik is gebeurd is dat die ene, die ene radiozender, die uh, zijn heel erg fan van dat liedje. En yeah. uh, die hebben dat veel gedraaid en op, op, op, een, op, op die plaat gezet. Maar ja, het is niet zo dat ik. Uh, uh, allemaal uh, uh, fanmail uit Polen krijg en uh, daar uh, op straat herkend wordt of zo. Oké, okay, maar je doet wel goede zaken. Ja. Ik ga je welkom heten in het programma Risa. We hebben, wat ik al zei, we hebben verschillende items die wel eens voorbij kunnen komen. Dat uh, gebeurt door middel van toverwoorden. Zijn toverwoorden zijn woorden waarvan de redactie van tevoren denkt. Nou, als jij met Benjamin Vrouw gaat praten, kan het zomaar zijn dat die voorbij komen. Mocht dat gebeuren, dan hoor jij een, uh, een, een voice. Ga ik er eventjes bij halen. Ja, als die uh, geval hoi, hoi. is, moet jij eventjes gaan dobbelen met wat je daar voor je hebt. Daarnaast heeft mijn uh, regisseur voor jou een item meegenomen. Regisseur loopt eventjes van de ene kant naar de tafel. Naar de andere, wat uh, doet u nou in je handen? Een, uh, een, een zak chips. Wel, wel leeg helaas. Maar... <laughs> helaas Ben je een beetje een, een, een kaner van chips en patat en dat soort dingen? Ik, ik, ik, ik hou daar wel van, ja. Maar ik ben niet heel erg dik. Het zijn... Uh, nee, ik... Uh... Ik de... beweeg veel. Je beweegt veel, ja? Is dat zo? Nee, nee, nee dat nee. Is... Of je verbrandt nee, gewoon nee. heel makkelijk. Keihard gelogen, ik, ik verbrand gewoon heel makkelijk. Allah, wat haat ik mensen zoals jij? Ik moet daar echt zoveel werk voor doen. om dan die ene donut of uh, dat patatje <laughs> er, uh, erachter te zien te branden. En uh, ik denk dat dat voor veel mensen geldt. En daarom zijn er ook heel veel mensen die zoiets hebben van. Nou, ik werk niet meer met vet. Rita, telefoon. Nou, uh, dat betekent dat we het telefoon hebben van Bas Robin. Die zegt: Je moet wel met vet werken. Klopt dat, Bas? Ja, je moet vet vooral gebruiken in de keuken. En niet voor de omgaan. Nee, want jij bent kookboekenschrijver en je hebt een kookboek uh, geschreven... dat volledig draait om koken met vet. Ja. Waarom ga je is, in godsnaam is, uh, een kookboek ontwikkelen uh, dat gebaseerd is op vet? Het is dus echt een kookboek, en totaal geen dieetboek. Het gaat over de technieken die je, uh, waar je vet bij gebruikt. Dus confijten, frituren, bakken... Uh, conserveren. Het uh, zijn technieken die in elke cultuur terugkomen. Mm -hmm. uh, en die heb ik proberen te verzamelen in dit boek. Uh, dus een voorbeeld daarvan is: er zit een uh, gefrituurde peripsoep in uit Taiwan. Dat is dan soep getrokken van gefrituurd vlees. Dat is niet iets wat we hier heel erg gewend zijn om te doen. Maar dat is wel iets wat juist heel veel smaak geeft uh, aan het vlees. Oké, okay, maar nu heb ik uh, What the Health gezien op, uh, op uh, Netflix. En uh, yeah. dat betekent dat mensen die jou, jouw kookboek gebruiken, die gaan allemaal dood. Ja, yeah, ja. Yeah. What the Health is waarschijnlijk waarom je s'nachts ook meer bent. Ja, ja inderdaad. Ja, vet heb je, vetje heb je nodig in een uh, gezond voedingspatroon, wel met mate. Uh, en het boek gaat vooral over. Nou ja, we zijn wel gewend om met boter en olijfolie te koken, maar gebruik toch ook eens een keer iets anders. Ga eens een keer met Reuzel aan de slag en haal verschillende plantaardige olie in huis en kijk wacht, wat de smaak daarvan is. Wacht even, hoor, Reuzel, dat hebben we toch in de jaren zeventig uh, juist met z'n allen verbannen, omdat dat, dat is toch gewoon varkensvet, wat gewoon ja. rechtstreeks uitkomt. Het varken wordt gezogen. Ja, ja. maar uh, het is bijvoorbeeld niet uh, per se slechter dan uh, kokosvet. Wat nu, wat oh. gebruikt. Of boter, je, het zit vol bezagde vetten, dat is zo. Mm -hmm. Maar het heeft ook wel een smaak. En uh, daarom gaat het boek dus over, echt over de smaak van vet. Hey, waarom, uh, waarom denk jij dat zoveel mensen het, het, het vet verbannen hebben uit hun uh, kookboek? Hebben ze, of uit hun, ko uit hun koken? Hebben ze daar dan gelijk in gehad? Of zeg je van, nou, dat was allemaal overdreven? Nou ja, als mensen bezig zijn met hun uh, dieet, dan kijken ze naar calorieën. Maar vet is gewoon het, het ingrediënt dat per gram de meeste calorieën bevat. Ah. Dus de makkelijkste manier om daarop te knibbelen is door minder vet te gebruiken. Ja. Maar als jij uh, iets in een te droge pannen aan het bakken bent, ja, dat bakt gewoon niet lekker. Je moet wel een beetje gul met zo'n plasje olie omgaan. Een beetje gul ermee omgaan. Als laatste vraag, hoe heet het boek nou eigenlijk? Ja, vet. Vet? Oh, oké. Okay. Nou ja, kijk, dat is heel makkelijk te onthouden. En dan moet je voor naar de boekhandel. En dan uh, ja, ja. slip je dan ook dippen? Ben jij zelf heel erg dik? Nee, oh. dat valt best wel mee. Dat valt best wel mee. normaal. Oké, okay, nou ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik eet dan iets gezonder... en ik let op mijn vet en ik ben zelf wel heel erg dik. Dus uh, wie, wie, wie, wie misschien heb je wel helemaal gelijk. Ik ga jou bedanken, uh, Bas en Robin, uh, schrijver van het kookboek Vet. En wij gaan zo direct hier verder praten in de studio... met onze Poolse... ik wil zeggen Poolse rapper, maar de ben je natuurlijk helemaal niet. Met onze Poolse held, onze Nederlandse held... die in Polen een groot, grootheid is en dat ook in Nederland gaat worden. Tenminste, dat hopen we dan. Dan heb ik het over Benjamin Froh. Maar eerst... Ja, het was een track uh, eigenlijk van Billy Joel. En Merle uh, Mensen gingen mee aan de haal. En die maakte er zo'n verschrikkelijk toffe track van. Met een bijbehorende videoclip waarin breakdancers helemaal los gingen. Uh, op, een, uh, op een rockparty geloof ik dat het was. Nee, een studentenparty. Nou, je moet die clip nog eens een keer zien. Super nice. Stay love. kwam van een album Fanmail. Het was het laatste album waar ze als trio nog konden samenwerken. Niet lang daarna overleefd, uh, overleed Left Eye. Uh, maar dit nummer, Unpretty. Jeetje mine, wat heeft dat een indruk gemaakt. Wat heeft dat hele album, wat hebben zij... Het was een van de best verkopende vrouwengroepen aller tijden. TLC Unpretty. Je luistert naar Risa. In de studio heb ik een gast. Ik vertelde al eerder dat hij ineens, zonder zijn eigen medeweten, doorbrak in Polen. Nou, dat heeft hem heel veel goeds gedaan. Uh, maar ja, we willen natuurlijk ook dat hij dan in Nederland een beetje lekker voor de dag komt. Dus we dachten, we nodigen hem uit. Zijn naam is Benjamin Fro. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het, uh, is het zo dat je nog wakker bent of ben je net wakker? Ik ben nog wakker. Ik had een show vannacht bij... Uh, gisteravond dan. Ja, ja, ja dat, ja, dat werkt. En uh, ja, weet je, dan ben je... Wat voor show was dat? Uh, was met mijn band, speelden we samen met een, uh, een rapper uit Burkina Faso. Tuurlijk. Joey Le Soldat. Ja. Burkina Faso, wat? De wat? Ja. Hé, ah. hey, uh, <laughs> we hadden net al eventjes over je onverwachte doorbraak in Polen. Zomaar en voor niks uh, stond je ineens op een verzamelscd. Werd je daar een uh, redelijke bekendheid mee. Uh, hoe zit dat nu precies in Nederland? Uh, waar is dit ooit begonnen voor jou? Um, het begonnen voor mij in uh, mijn eerste bandje en dat is alweer uh, ja, 7, 8 jaar geleden of zo. Ja. Begon ik een bandje dat heette Please. Okay. En uh, daarmee uh, uh, ben, ik, ben ik muziek gaan maken, zijn we gaan spelen. Um, dat ging al best wel snel goed. Um, toen hebben we heel veel gespeeld met die band. Um, onder andere ook bij De Wereld Rijdt Door en uh, bij, bij Giel en zo, dat soort dingen allemaal. Yeah. Um, nou, dat ging na een tijdje. Daar hebben we twee, twee EP's mee uitgebracht. Eentje, de eerste in Paradiso, in de kleine zaal. En de tweede was in de Melkweg, in de oude zaal. Um, nou, toen ging dat uit elkaar. En toen uh, ben ik nou, een jaartje later of zo, of twee jaar later, ben ik voor mezelf begonnen als, als, als soloartiest. En uh, ik heb nu twee, twee albums uit. En... Uh, ik ben nu aan het toeren met, met mijn tweede plaat... die ik ook uh, in de kleine zaal van Paradiso heb uh, uitgebracht. Toch, toch verwacht ik dat als je aan uh, mensen vraagt... wie zijn je favoriete rappers, noem je top 10... dat je er niet in staat. En niet omdat je niet goed genoeg bent... maar omdat je nog niet bekend genoeg bent in Nederland. Dat denk ik ook. Wa waarom blijft dat uit? Um, ik, uh, ik denk dat dat gewoon... Uh, ik denk dat het sowieso misschien uh, lastig is... Om, omdat ik in het Engels rap... Uh, ja. dat is een... ja, de... de, de Engelstalige en Nederlandse rappers... is een beetje een, een, een moeilijke markt om aan te boren. Ja, maar... wat wel grappig is, want het begon ooit in het Engels. Als je vroeger uh, in de ja. jaren tachtig... Uh, als je in het Nederla of in Nederlands rapte, dan werd je bijna van het podium afgepoerd. Ja, dan, dan je uitgelachen. Ja, en dan had je eigenlijk alleen de Osdorpassie... die daar succes mee hadden. En dan ook binnen een bepaalde groep mensen... En uh, op een gegeven moment is dat omgedraaid. Is eigenlijk een beetje gekomen door Extince. Die maakte het een keer heel cool om in het Nederlands te rappen. Brainpower heeft het toen afgemaakt. Die maakte toen de hitjes. En daarna was het gewoon alleen nog maar Nederlands-Nederlands. Wat de klok sloeg. Maar jij rept in het Engels. Maar toch is dat ook niet onmogelijk. Een uh, Mr. Props die uiteindelijk toch ook doorgebroken is. Wel een beetje zingend erbij. Ja. Is dat iets voor jou? Een beetje zingend erbij? Ik, uh, ik zing ook. Ja. Dus is, is dat dan jouw redding? Um, ik, uh, ik, ik hoop het. Ik hoop eigenlijk vooral dat mijn redding is. Uh, dat ik goede muziek maak. En... Dope teksten heb. Dat zou ook wel eens een keer een goede reden kunnen zijn. We gaan eventjes naar uh, een van die tracks luisteren. Wat heb ik hier voor mij staan? Moet ik eventjes speaken? On time, kun je daar iets meer over vertellen? Ja, uh, het is een liedje. Het gaat over uh, kapitalisme eigenlijk. Ja. En ja, het is een protestnummer. Maar uh, het refreintje steekt heel erg de, de, de draak met. Um, hoe we omgaan met, met, met werk en uh, het, het, het geld wat verdiend wordt met, met werk. Heel veel, het, de mensen die het hardst werken, verdienen vaak het minst. Ja. En dat is eigenlijk iets, iets heel raars. Ja, nee, dat kan ik bij Ik verdien echt belachelijk veel... en ik doe er gereed voor. On time, I'll be on time. Work nine to five, live five to nine. What's yours is yours, what's mine is mine. You be on time and I'll be on time. You can't stop the hustle, we on this grind. You be on time and I'll be on time. Let's misbehave, let's free our minds, y'all. You'd be on time for work. A little of it won't hurt. But did you ever stop to think about what it's worth? The money that you're making. Is it equal to the value you're creating? Or is there someone further down the line anticipating and awaiting? Perhaps manipulating. Speculating upon where the money will be raining? Picture the value of a painting. Rising and falling. Selling or stalling. Patiently waiting. Some say it's time for serious re legislating. Cause we try to compete, competition is eviscerating. Some were entertaining thoughts of a community. How can we compete when we don't have the same opportunities? This world can be intimidating and breaking my mind and wasting my time and my patience. Positions are vacant, but the means of production are concentrated to those. Elevated by the paper once created, so someone could take a product she made and she could trade it. Now it's complicated, what do you do? Does your money make the world go around it Do you? If you're tired of seeing days are wasted while you're chasing paper, never elevated but degraded, frustrated and manipulated by these overrated rich motherfuckers that received a gift and never paid it. You waited long enough to raise your fist and try and wave it, they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 Listen, I don't mean to be funny Some rappers make it rain My vibe is more sunny You can keep your milk and honey I got something much sweeter to please my tummy Mm-mm, yummy But back to business Some people let their money do the talking The working, the walking, commanding and extorting They wake up in the morning with more money than the day before And... Who's that money working for? It doesn't feed the poor. It just accumulates. Get moved around bank accounts in other states for tax rates. But it does not create a product or a service. Or worth a worthless stack of paper or gold upon the surface of the planet. That's been broken and stole from everyone And they sold it back to us So we working until we're tired and old Bitter and cold Until we put under a stone To put in a stove Yo, you be on time I'll be on time You work nine to five And live five to nine. What's yours is yours What's mine is mine You be on time And I'll be on time They split us up by race And try to keep us blind But what took our jobs Was white collar crime Let's misbehave Let's break the chains Let's get real this time Let's get real uh, uh, uh, uh, uh. Live, gewoon live hier. Studio of Radio 1. Benjamin Froh. On time. Ja, dat mag wel inderdaad. Eh, ja, ja, ja, applausje dankjewel. in de studio. Gaan ze direct verder met je praten. Onder andere over de misstanden in de samenleving. Waar jij je, je dan zo druk over maakt. Volg Riza op social media. R-I-Z-A. VARA. Lisa en Cult Jam, head to toe. En ik uh, dacht altijd. Ik heb heel lang gedacht. dat uh, Lisa, Lisa, uh, dat die. Uh met Prins altijd bezig was en zo. Maar dat was best een hele andere Lisa, bleek dus later. Dit is, uh, dit, deze was bezig met Full Force. Full Force, die deed de production uh, van uh, Lisa, Lisa en Cult Jam. Is ook wel een beetje terug te horen. Het is wel een beetje die Full Force zijn. Je luistert naar Risa, waar we een beetje zo'n beetje gokken met wie artiesten gewerkt hebben. En soms ook wie de artiesten zijn. Daarnet zei ik Billy, Billy Joel. Dat was helemaal niet Billy Joel. Dat was uh, Billy Idol natuurlijk, die uh, Tainted Love uh, originele... Uh... Goed, maakt ook niet uit. Zin het hier gewoon te plekken. Radio, Radio 1, het moet eigenlijk over feiten gaan en zo. Maar dat geldt bij ons helemaal niet. Je. Nou ja, een feit is wel natuurlijk dat we Benjamin Froh in de studio hebben. Die net een uh, heerlijke live versie gemaakt, uh, gedaan heeft van uh, zijn track. Hoe heette die weer? On Time. On Time, ja. Die was uh, zeker op tijd. Want het was een, uh, een prachtige protestlied. Dank je. Uh, tegelijkertijd, uh, ja, in mijn aankondiging zeg ik dan filosoof en, en protestliederen en dat soort dingen. En dan denk ik, ja, maar zijn niet, zijn, is dat niet de basis van hip-hop eigenlijk? Ja, uh, dat denk ik wel. Ik bedoel, hip-hop is echt heel erg van oudsher gewoon een protestcultuur. En, ja. uh, de Black hè werd het wel eens genoemd. Ja, um, ja. Ja. Um, en het, ja, het komt natuurlijk heel erg, heel erg daar vandaan. Bestaat die boodschap nog in hip-hop? Um, ik denk het wel, maar... Um, er is ook heel veel gewoon super saaie money bitches hiphop... hop die, uh, die, die niet echt belangrijke thema's raakt. En je moet er wel wat harder naar zoeken, denk ik. Ja, harder dan voorheen? Ik denk het wel. Wat was voor jou nou een echte, echt een bewogen een, een, een, een hiphopper waarvan je zegt van ja, die, die, dat is een filosoof? Eentje van dit moment of eentje Wanneer van... Wanneer je maar wil. Nou, ik kan, ik kan er wel een paar noemen. Uh, Most Def is een van mijn favorieten. Ja. Um, no Name vind ik heel erg vet. Ik vind Chance de Rapper ook vet. Chance, ja, die is heel erg op dit moment natuurlijk. En die gebruikt heel veel oldschool invloeden met, uh, met ja. nieuwe, nieuwe technieken. Eigen, eigenlijk maakt Chance de Rapper gewoon gospel. Ja, zo, ja. Is, uh... zo zou ik het noemen. Oké. Okay. Ik, ik vind dat hij hartstikke. Ja, het is gewoon het, het, het, het, het gospel. En um, trouwens, om nog even een yeah. andere rapper te noemen: Kendrick. Kendrick Lamar, die natuurlijk heel erg terug is gekomen met, uh, met eigenlijk wel het idee van de basiskunsten uh, basis ja. van hip-hop. Die, die hij uh, heeft teruggebracht in de scene. Mag je dat zeggen dat hij het heeft Ik denk ja. het wel. Ik denk wel dat te, hij met, tegelijk, met het succes wat hij heeft, dat hij dat heeft teruggebracht. En tegelijk is hij ook heel vernieuwend geweest. Ja. Hij heeft, heel, heel erg, hij heeft ook heel erg die, die, die, die jazzy-sound ja. uh, op de Pimper Butterfly. Heeft hij dat heel erg? Ja. Teruggebracht, maar in zijn, in zijn flow is hij heel erg, doet hij dingen die andere rappers nog nooit gedaan hebben. Nee. En dat is heel erg dope. Maar goed, nu moet jij zelf ook dingen doen die uh, andere rappers nooit gedaan hebben. Denk je daar echt over na? Denk, zet, jij, zet jij het nieuws aan en denk je dan van... nou, tegen wie ga ik nu even flink renten? Um, ja, af en toe. Ik bedoel, um, het, is niet, het is niet zo dat ik het nieuws aanzet... Uh, en dan uh, denk van, oh, uh, laat ik eens even iets uitkiezen om heel boos over te worden. Mm -hmm. uh, ik, ik, ik word ook oprecht boos van dingen. Ja, zoals? <laughs> um, ik word wel eens boos van Geert Wilders... Overkomt me best wel vaak. Ja? Uh, ja. Dus dan heb jij ook een trek over Geert Wilders. Ik heb wel een gedicht gemaakt uh, over Geert Wilders. Geen je die uit je hoofd? Ja. Oké. Okay. Um, het was in aanloop naar de, naar de Tweede Kamerverkiezingen. Um, en uh, uh, het ging als volgt. Ik ga jullie niet vertellen wat de stem van Nederland is. Niet omdat ik denk dat politiek oninteressant is. Ik weet het fijne niet van wat er bij ons aan de hand is maar weet dat deze keer mijn stem wel heel erg relevant is. Dus wou ik graag een land zien dat weer tolerant is. Ik wil een land zien dat bij verstand is... en dat weet wat de waterstand is... want anders fietsen we straks met z'n allen door het land is. Ik wil een land zien dat niet discrimineert. Kleur bekend en verschillen accepteert. En waar kinderen van jongs af aan op scholen wordt geleerd... dat hoewel we internationaal wat hebben gepresteerd... dat er vroeger daarbij ook een aantal mensen zijn onteerd... en dat dat misschien beïnvloedt of je etnisch profileert... En dit is al zo lang ontweken en al zo lang genegeerd. Dus misschien strakjes in de stembus even minder, minder geert. Oh, jeetje. Dat is uh, goed verwoord en goed verweerd. En zo heeft dit verhaal dan toch nog gesteerd. Of staart. Het is net hoe je... Het uh, uh... went of oh. Nou, kijk eens. Wat fantastisch. Dit is gewoon een freestyle. Oh my god. Bars. Ik ben terug. Oké, okay, Bars. <laughs> Jij bent ook een beetje van de, van de battle, rap? Nee, nee. Niet heel erg. Helemaal niet? Nee, nee. nee. Ik bedoel... Ik ga dat nooit nog ooit nog wel ga ik me daarin ontwikkelen. Maar ja. ik, uh, ik moet eerst tien uh, minuten zonder te zweten kunnen freestylen. En dat, dan, uh, dat is ook wel inderdaad erg handig om te kunnen. Weet je dat jij heel veel weg hebt van Ronnie Flex? Dat, uh, dat, dat hoor ik wel eens. Dat heb ik wel eens eerder gehoord. Ik, uh, ik, ik ga al een hele tijd met uh, Ronnie Ronnie. Op mijnzelfde maniertjes en zo. Ik, je doet me heel erg denken aan Ronnie Flex. Is de mu muzikant waar je zelf veel naar luistert? Uh, niet superveel. Maar um, ja, kijk wel wat dingetjes. Ja. ja, echt een goede muzikant hoor. Ik bedoel, hij wordt wel heel erg onderschat binnen de hiphop scene. Maar als je echt naar zijn muziek luistert, is hij echt een goede, goede muzikant. Uh, dat eventjes terzijde. Uh, moet je nou niet gewoon de politiek in, in plaats van uh, dingen op platen gaan zitten? Uh, nee. Waarom? Nee, uh, omdat uh, ik denk dat wat ik op dit moment aan het doen ben... Uh, brengt mensen samen uh, heel erg. En... Uh, uh, ik vond het heel erg leuk dat ik bij, mijn, mijn, uh, bij de release van mijn, van mijn tweede album... Daar stond, de zaal stond vol met jong en oud en, en, en zwart en wit en groen en paars. Ja. En, uh, er, er, er, was, er, was, er zat zo'n divers publiek aan mensen die allemaal ja, elkaar niet kenden... en weinig met elkaar te maken hebben en elkaar misschien niet zo vaak tegenkomen. Mm -hmm. uh, maar die wel allemaal zich, uh, zich achter mij schaden en... Uh, zich, zich gerepresenteerd voelen door, door wat ik doe. En dat, uh, dat vind ik super bijzonder. Dus je bent eigenlijk ben je de grote verbinder. Is politiek dan niet verbindend? Um, ja, dat hangt ervan af als je het heel goed doet, wel, maar. Niet veel mensen dat, doen het heel goed. Vaak gaat het in de campagne toch uh... anders. Toven ja. wordt ze gevallen. Oh jee. Dat betekent voor jou dat je eventjes moet gaan dobbelen. Wat. Uh, wat gebeurt er dan? Nou ja, dan ga jij mij een, een cijfer opnoemen. En dan gaan we kijken bij welk uh, item dat cijfer hoort... Uh, dat in de toverkluis zit. Wat hebben we? We hebben, we, hebben twee, we hebben twee cijfers. Twee cijfers. Bij elkaar is dat dan... Tien. Een tien. Eens even kijken wat dat in de toverkluis oplevert. Nou, dan uh, val je met je neus in de boter. Oftewel uh, met je neus in de nattigheid. In de nattigheid van Mai, moet ik dan zeggen. Want Mai, die uh, is uh, onze, on, ja, onze seksfree. Klinkt dan weer zo heel. Ja, het is wel een beetje. Het, is, het, is wel, het ding is gewoon. Mai wil alles weten over seks en mannen en zo. En dat doet ze hartstikke goed. En daarom ging ze deze week op onderzoek uit. Wat nou precies die anticonceptiepil voor de man uh, blijkt te zijn. Ah. Onder de sprei. Met voorbij. We hebben het er al jaren over. Wanneer komt nou die anticonceptiepil voor mannen? Nou, sinds vorige week gloort er hoop aan de horizon. Want onderzoekers van Washington beweren namelijk een grote stap in de richting van de mannenpil te hebben gevonden. Woehoe! Maar is er eigenlijk wel vraag naar. Aan de lijn heb ik seksuoloog Wil Berghuis, die mij hier alles over gaat vertellen. Wil, de pil voor mannen. Ben je net zo blij als ik? Nee, ja, weet je, ik, uh, hij is er nog helemaal niet, hè. Ze, ze zijn het puur aan het onderzoeken van wat kan om ervoor te zorgen dat de man, net als de vrouw, al jaren de mogelijkheid heeft hè, om een uh, pil te slikken um, om te voorkomen dat de vrouw zwanger wordt, hè. Laten we dat uh, wel bijzetten. Dus dat, dat zijn allemaal nog ontwikkelingen die, uh, ja, dat moet allemaal nog getest. En, en voordat de Medicijn op de markt komt, dus zeker in Nederland, dan ben je echt eh, wel een jaar of tien eh, zeker verder. En dit gaat natuurlijk ook nog eh, om een anticonceptiepil en eh, met eh, toevoegingen van, eh, van hormonen. En nu stond er weer een artikel in The Guardian, eh, was er weer een nieuwe versie eh, van die pil. Yeah. Om eh, de bijwerkingen zeg maar, van eh, overgewicht en eh, hormoonschommelingen en stemmingswisselingen en, en dat soort dingen, om dat een beetje wat weg te nemen. En dat was nu, begreep ik, redelijk gelukt. Maar ja, dat is eigenlijk nog maar uh, de beginfase. Het is misschien weer een stapje dichterbij. Zo wordt het dan natuurlijk ook gebracht. Maar ja, ik, ik vraag me werkelijk af of mensen er één op zitten te wachten. En twee, of je een product op de markt kunt brengen wat, wat goed en betrouwbaar is. En waar ook weinig bijwerking aan zit. Nou heb ik dus een ja. paar uh, meningen van verschillende mannen gevraagd. En uh, ik laat het ja. even horen. Zou je ervoor openstaan om de mannelijke anticonceptiepil te slikken? Ja, ik denk dat dat voor, voor mannen en vrouwen dat niet zo uit zou moeten maken wie naar de persoon is die het doet. Ik denk niet dat ik daar veel moeite mee zou hebben. Ik zou het uit, zeg maar, uit uh, medewerkers leven voor de vrouw. Want ik denk dat heel veel vrouwen hiermee zitten... dat ze dit moeten doen. Uh, zou het wel ver zijn als mannen dat ook zouden moeten doen. Maar ik ben, vind wel dat mijn eigen uh, lichaam heilig is. En dat zou betekenen... dan moet ik wel echt 100% zeker weten... dat het niet schadelijk is. En dat ik er ook weer af zou kunnen komen. Want ik zou het een doodeng idee vinden... dat ik nooit meer kinderen zou kunnen krijgen. Nou, eigenlijk niet. Want het lijkt me dan dat er iets chemisch... in mijn zaakje moet gebeuren... en. Um, ik weet niet in hoeverre dat weer goed herstelbaar is, zeg maar. Dit zijn dus de reacties. Um, ja. Verrast het je, dit... Nee, helemaal niet. Heel veel mannen zitten niet te wachten hè, op, uh, op iets hormonaals wat ingrijpt op hun seksualiteit. Zaadlozing is juist ja, een orgasme. Hè, dat is gekoppeld aan het vrijen. En als die lol minder wordt en je erectie wordt misschien ook nog minder. Nou, dan gaat er echt geen enkele man aan zo'n pil beginnen. Oké, okay. nou ja, goed. Maar wat zijn dan de eventuele bijwerkingen van zo'n pil? Krijgt een man dan een truiper? Uh... Hij, nou, hij heeft hormonale schommelingen. Dus hij, nee, hij krijgt opvliegers. Oh, en echt? Is, uh, ja, ja, ja. Uh, ik weet dat er nu uh, op het moment, uh, bijvoorbeeld bij prostaatkankerpatiënten, uh, worden uh, ook hormonen toegediend om te voorkomen dat die prostaatkanker terugkomt. En dat zijn ook vrouwelijke hormonen. En dan, ja, dan hebben mannen last van uh, allerlei verschijnselen die vrouwen in de overgang ook hebben. Dus opvliegers en nachtelijk zweten, stemmingswisselingen, dat soort dingen. Oké, okay, maar wat, uh, wat denk jij? Denk je dat die pil nog ooit op de markt gaat komen? Of, uh, of is het een soort van uh, een illusie? Ja, ik, ik weet, dat weet ik niet. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik denk dat het een heel lastig verhaal wordt. Oké, okay, dus voorlopig moeten wij nog even pillen blijven tikken. Ja, ja, goed, het is wel makkelijk natuurlijk. En voor vrouwen is het makkelijker te regelen dan, uh, dan voor mannen. Nou, ik weet genoeg. Dankjewel, Wil. Ik blijf ze voorlopig nog even slikken. Ah. Onder de sprei. met voorbij. Risa. Oh uh. Carrie Always Be My Baby. Wat is toch verschrikkelijk romantische trek. Gewoon een trek over een man die voor altijd bij haar blijft. Zelfs als hij bij de weg gaat... komt hij weer terug, want ze blijven altijd samen. Ondertussen is ze vijf huwelijken verder... en het is uh, eigenlijk nog nooit gelukt om ja. dat vol te houden. Maar het was wel een mooie, romantische gedachte. Always be my baby. Mariah Kenny... Kenny, Kenny... trouwen. Uh, of in ieder geval niet bij elkaar blijven dan. Goed, Benjamin Fro is in de studio. En uh, we hebben net uh, eventjes naar jou geluisterd. Prachtige gedichten, prachtige live performance. En ik uh, ga afscheid van jou nemen... en je bedanken dat je hier in de studio uh, was. Wilde zijn... Uh, maar je hebt ook een nieuwe track uit. Ja. Die heet Funky Stuff. Die is sinds? Sinds gisteren uit. Dus die is eigenlijk nu voor het eerst op de Nederlandse radio te horen. Yes. Ga ik daarmee afsluiten? Benjamin Fro, dank je wel. Straks gaan we praten over Roma en Roma cultuur. En ook gaan we eventjes kijken. Ja, gamen. Gamen gaan we lekker. Maar dat straks. Eerst Benjamin Fro, Funky Stuff. And I